Ja. Toch, dat was toch dat eigenlijk risico's? ja, hij had ons lieve heer daar van zijn kruis komt te binnen, ja, ja. Ja, ze is weg. Nog een stukje lasagne, Guido? Heel graag, heel graag. Het is bijzonder lekker. Kom gewoon naar het winkel, Ja, ja, ja. Allee, maar sausje kan. heb ik er wel zo bijgemaakt. wel. De finishing touch, die doet het. Alles wat Hanna aanraakt, lukt, Guido. Oh. Kijk maar naar mij. Hè. Oh, oh stel. we lachen niet met u. Hoe is het nu afgelopen met die vrouw, Pieter, die, die Jean Torfs? Nog niet gevonden. Nee, we zijn bij haar thuis langs geweest, maar er was ze niet. Nou, we pikken haar vandaag of morgen wel op. Denkt jij dat ze iets met de dood van Vinke te maken heeft? Nee. Lijkt me waarschijnlijk. In dat geval was zij toch wel de laatste geweest om ons te alarmeren. Hè? Oh wel. Je weet maar nooit waartoe een perverse geest in staat is, hè? Als die kwezel een perverse geest heeft, dan ben ik de volgende paus. Nee, dan mogen we de mensen niet aandoen, Nou, <lacht> ja, het is anders het weekje wel geweest, hè? Ja. Eerst Ludovic Reiters, dan Adriaan Vinken. Hoe is next? Dat ze het uitlaten, hè? Ik zit nu al met meer vragen dan antwoorden. Mm. Ik zou het in dat verband trouwens over iemand willen hebben... Huh? Over Stefan Krijters. Jij kent die? Ik heb toch gezegd dat ik de avond had... Dat zijn vader gestorven is, je met hem op café bent geweest. Ja, ja, dat weet ik. Maar er is meer, hè? Hoe oh, meer? Je kent die van broer, hè? Ja, natuurlijk. Ik heb dat toch ook gezegd. Nou, je kent die heel goed zelfs. En hij u. Als ik hem mag geloven. Ja, wat wil je daar nu mee zeggen? Heel goed... Wat ik hoop dat het niet is... er alstublieft, wat wil je suggereren? Excuseer mij, is niet beter dat ik even bij te draaien. Nee, nee, blijf. Blijf, Guido. Ik kan misschien geen kwaad dat er een getuige bij is. Hanne, ik heb maar één vraag. En dan zwijgen we erover. Zijt je met die gast naar bed geweest? Hanne? hebt u me gehoord? Ja. Ja. En? Hoe en? Studeerden je nog alle twee toen, er... Ja, nou, dat... ja, ja. Maar van Pieter, dat is bijna twintig jaar geleden. Ja? Zeg, waar begin jij nu over? En waarom staat hij hier dan terug? Ja, uit schrik. Hij vreesde voor het leven van zijn vader en hij wist dat ik bij het gerecht werkte en... Ja, en om oh. u nog eens te kunnen bidden doen. Pieter, alstublieft, doe niet zo buge U weet, is ondertussen al gebeurd ook. Zeg, maar dit moet ik niet nemen. Hè? Wat is dan nu voor Waarom heb je er dan in het begin over gelogen? Hij oh. zegt dat hij voor zijn dossier kwam. Waarom liep het kwijl uit zijn mond toen hij het over u had? Een aantrekkelijke vrouw, commissaris. Een zeer aantrekkelijke vrouw. Zo aantrekkelijk dat hij alles heeft mogen uittrekken. Peter, ha op. Dat is maar een woord. Ik kan veel verdragen aan, hè. Maar als je denkt mij te kunnen bedriegen... Dat is grof. Peter, ga je niet een beetje te ver. Ik kan niet ver genoeg gaan. Salu, de groetjes. En als je vanavond nog een afspraakje zou hebben met jouw oude vlam... Het amusement, hè. Ik heb hier papi... Commissaris? Amai. je voelde jij je niet goed? Maar wat legde jij hier op dat veldbed te doen? Nee, pas weer. Het is niet waar, hè. Je hebt toch niet hier geslapen vannacht in het kantoor, hè? Het is nogal laat geworden gisteravond. Allee, allee, allee. Zo ver woonde jij toch niet? Nee, Ik had mijn redenen om niet naar huis te gaan, oké? Oké, dat je mijn zaken niet wilden zijn. Geen probleem. Zeg, um, ik kwam in feite een keer horen of dat je vandaag iets speciaals hebt voor mij. Oh ja, eh, uh, Freya Vigge. Ja? Ik wil er alles over weten. Oké. Okay. Waar ze woont, wat ze gestudeerd heeft, wat ze doet, met wie ze geregeld contacten alles heeft, heeft alles, ja. ja. En hoeveel tijd krijg je daarvoor? Als ik het gisteren heb, is het goed. Dat is toch fantastisch... Ja. ...voor zo'n soepele baas te mogen werken... Ja. Oh, ...de zaligheid aan je brouwdoe. Ah, goeiemorgen. Morgen. Marguido. Goeiemorgen. Ja, Al wakker? Niet geslapen, wilt je zeggen? <laughs> En zeg niet dat het mijn eigen schuld is. Nee, he? nee, nee. nee. Je hebt je gisteravond heel verstandig gedragen. Gij verstaat dat niet. Ah, oh. Ik heb nooit een relatieprobleem gezien. Nee, niet met een vrouw. Dat is anders. Ah, je kent dus het verschil. Hang de plezanten in je uit, hè? Ik zie nog niet goed uit mijn ogen. Gij verstaat dat niet, omdat hier meer achter zit.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 Wat ik verschrikkelijk zou vinden is dat Kreytes Hanne gebruikt. Ja, dat heb je haar gisteren wel duidelijk gemaakt. Nee, nee, nee. Misbruikt is een beter woord. Je maakt haar kop zot. Niet omdat hij haar graag zou zien, maar om achteraf een alibi te hebben. Dat begrijp je niet, Pieter. Welk deel begrijpt je niet? Waarom ben je dan zo uitgevaren tegen Hanna? Zij mm -hmm. lijkt mij meer het slachtoffer dan liefje van die Kreytes. Ja, dat weet ik, maar ik heb geen zekerheid. Ja, dat is dan nog geen reden om met slaande deuren te vertrekken, Pieter. Zou dat kunnen vermijden? Maar als ze me belieft. Oh, oh, oh, niet alles verteld. Dat... Dat is hetzelfde. Een halve waarheid is geen waarheid. Toch niet voor mij.